Inblijven en niet vertragen. De partij van Arbeid pleit voor daadkracht. Niet langer uitstellen of plannen terugsturen. Alle architecten, ontwerpers, maar ook ambtenaren moet betaald worden. Er zullen altijd zaken zijn waarin we niet helemaal op één lijn zitten. Het gaat nu om het belang van onze inwoners en de woningzoekenden. Die staan weer met lege handen als we nu niet de stap zetten. Laten we besluitvaardig zijn en opkomen voor degene die dringend een huis nodig hebben. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik ga nog even terug naar de heer Kramer, want die heeft een interruptie gemeld uh, op datgene wat de heer Kefan gezegd heeft. Dus de heer Kramer nog even in beeld. De heer Kramer, u wilde reageren op wat de heer Stefan zei? Dan ga ik naar de heer Deen, want die heeft zich ook gemeld. Klopt dat, meneer Deen? Ja. Uh, ja, dat, dat klopt. Ik had eigenlijk nog een, uh, een vraag aan mevrouw de Vries van de Partij van de Arbeid. En uh, ik hoor haar natuurlijk ook zeggen dat we die woningen natuurlijk keihard nodig hebben. En dat er uh, ook eindelijk eens iets moet gebeuren. Nou, dat is natuurlijk uh, precies wat er ook uh, aan de hand is. Maar wat vindt zij dan van de verhouding in dit, uh, in dit project? Dat hier 136 uh, hotelkamers bij komen. En in verhouding maar... Uh, ...rond de 50, 54 woningen. Had zij dat zo voor ogen... ...voordat ze deze visie onder ogen had? Mevrouw de Vries. Ja, ja dank u wel voorzitter. Um, hm. ja, ik, ik, ik kijk eerder naar de opgave die we hebben... in de toekomst en uh, de 30 procent... sociale huur die daarin moet zitten... ...en dat we dat met elkaar realiseren. Uh, ik heb nu niet een antwoord op uh, het aantal hotelkamers... ...en hoe dat zich verhoudt tot uh, woningen. Ja. Mag ik er nog één aanvullende vraag meer. stellen, voorzitter? Ja, Staat u mij toe? Er mag altijd meer. <laughs> ja. ja, nee, dat, dat, dat vind ik ook. Uh, en, en denkt u wel dat uh, er gewerkt kan worden met in dit geval uh, een 60% sociale huurbouw in dit project? Dat dat dan levensvatbaar is? Mm. Ja, dat laat ik aan de wethouder over. Daar heb ik zelf geen antwoord op. Oké. Okay. Ja, okay. goed. Uh, de kamer is niet gemeld. Dan ja, helaas. ik ben er hoor. Oh, ik ben dat is wel. Ik ben het ik, beeld nog niet, maar ik hoor u wel. Ja, maar ik had een interruptie uh, op de heer uh, Kevin. Ja, dus, dus uh, heb Kevin. ik even hiervoor gezegd. Gaat u gang. Nou, uh, wij zijn zeker bereid om uh, te kijken naar uh, uh, welk uh, type uh, huurwoningen of koopwoningen we daar gaan bouwen. En uh, zeker ook om uh, het sociaal uh, programma daar te verminderen. Maar wel uh, onder de voorwaarde dat de wethouder dan de toezegging doet dat er op een andere locatie uh, zeg maar sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Uh, want ook wij begrijpen dat dit een, uh, een financieel uh, moeilijk project zal zijn. En uh, om zoveel sociale woningbouw hier te realiseren, uh, ja, dat is uh, denk ik wispelthinking. Oké, okay, dank u wel. De laatste spreker. Kevin, wil, Stefan wilde reageren? Ja, dank u. Mag ik het heel kort Het wordt al heel laat nu. Hele, hele korte reactie. Nee, uh, kijk, uh, uh, nogmaals, het gaat mij hier niet, niet doen om, de, om al details in te vullen. Ik, ik vond het alleen uh, goed, ja. goed om te horen dat, dat het zich positief opstelt. al. Uh, uh, dus dat, het, het geeft mij toch hoop dat u hier toch ook uh, dat startschot wil ja. geven. Als, als we al, al, al over de, deze invulling gaan hebben, dat wil ik aangeven. Dat heb ik niet gezegd. Uh... Nou, dat, dat is jammer dan. Dat is dan jammer. Dat is jammer. Mevrouw, de laatste uh, eerste termijn. Uh, mevrouw van der Veld, gaat u gang. Dank u wel. Er is heel veel gezegd. En eigenlijk zou ik willen vragen aan de voorzitter. Of hij uh, hetgeen waarmee hij deze uitzending doet. Uh, zodanig zou willen richten dat de tekst op de schouw. ...te lezen is. Ik zal even ruimte maken. Maar dan moet u ook... Zeg maar, ...het device waarmee u deze uitzending doet... ...naar boven richten... ...zodat de, datgene wat daar staat... ...te lezen is. En dat is namelijk... ...dat je het niemand naar de zin kan maken. En je kan zoveel vrienden hebben... ...maar... ...het lukt gewoon niet om iedereen te vriend te houden. Dat is eigenlijk... Heel kort de tekst die er staat. Ja? En ja, natuurlijk. Dat klopt. We staan hier voor een opgave om woningbouw te plegen. We staan een op opgave om een upgrade te maken van Zandvoort. We hebben hier zo ontiegelijk lang. En inderdaad, ons jongste raadslid, die is nog jonger dan dat dit allemaal heeft bestaan. Er moet wat gebeuren. Daar zijn we het allemaal over eens. Er moet wat gebeuren in dat gebied. En helaas, daar zullen mensen offer, offers moeten brengen. Mm. En mensen zullen uitzicht naar links moeten gaan missen, maar naar rechts nog steeds hebben. Mensen zullen inderdaad een woning gekocht hebben op een uitzicht, maar het recht op uitzicht bestaat helaas niet. Ik zou willen dat het bestond, want dan hadden we dit allemaal niet, ja, niet hoeven te kunnen gaan ontwikkelen. Maar we moeten ruimte maken, we moeten wat, we zijn omringd door rode contouren, wij kunnen niet anders dan binnen onze dorpskern gaan ontwikkelen. En wij staan er voor een bouwopgifte, ja, we staan er gewoon voor. En ik weet niet hoe we dit anders kunnen invullen. We zullen gewoon moeten. En ja, wethouder, eh, blijf in gesprek en, en blijf inderdaad iets houden van zichtlijnen. Maar ja, we moeten gewoon. Sprake. En daarom is dit voor GBZ gewoon wederom een hamerstuk. Want wij willen namelijk wel door. Het is, een, het is een mooie brug naar de wethouder. Dank u wel, uh, uh, GBZ, mevrouw Van der Veld. Wethouder, wilt u gelijk reageren? Een flink aantal vragen weer. Ja, zeker. En, en, en ik heb ook uh, dringend behoefte aan de sanitaire stop. Dus ik voel, vraag u om heel kort uh, gaan we een doen? Heel korte schorsing. Ja, dat gaan we vijf minuten doen. En ik ga even praten met, uh, de laatste, over de laatste twee onderwerpen of dat vanavond uh, gedaan moet worden of eventueel uitgesteld kan worden. Dus daar gebruik ik ook de vijf minuten even voor om u daarover te informeren. Met vijf minuten komen we weer terug. lega questi luoghi neanche questi fiori azzurri via, via. neanche questo tempo grigio pieno di, e di che ti it's wonderful it's wonderful it's wonderful good luck my baby it's wonderful it's wonderful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 Do to do to do, she won't see the Do do do, Do do do.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 ...tijd en moeite in hebben um, gestoken. En um, er is inderdaad op onderdelen nog geen overeenstemming... ...maar op andere onderdelen wel. En u hebt misschien ook wel de brief van VWA Palace um, gelezen... ...die uh, ook enthousiast zijn over deze ontwikkeling. En wat we hebben gedaan... Um, ...door de ontwikkeling rondom Palace... ...indachtig ook de visie op de kust die we hebben vastgesteld... Um, is enerzijds daar een prachtige ontwikkeling laten ja, ontwikkelen, tot stand laten komen. En anderzijds ook tegemoet proberen te komen aan de bezwaren die er in dat gebied leefden. Uh, in eerdere visies bijvoorbeeld hè, was er sprake van een hotel op uh, de Dolvirama locatie. Uh, voor de Van Venema flat. Uh, nou, er zijn verschillende... Uh, ja, volumes, hoogtes, breedtes uh, ingepresenteerd in eerdere fases. En telkens weer bleek daar ontzettend veel weerstand tegen. Wat met dit ontwerp is gepoogd... is inderdaad om die zichtlijnen in stand te houden. En om zoveel mogelijk te, de situatie te creëren... dat bijna iedereen die daar woont langs het gebouw kijkt. Dus mevrouw Van der Veld, die zei dat eigenlijk wel het meest treffend. Um, een aantal punten dat wordt aangekaart. Um, is, is, uh, door verschillende van u is het parkeren. Ik denk dat het goed is. Helaas is die brief pas vanmiddag um, naar u toegekomen. Maar om u wel te wijzen op de raadsinformatiebrief. Die uh, is verstuurd in antwoord op de vragen die de OPZ heeft gesteld. Waarin het parkeren al vrij uitvoerig is toegelicht. Um, want het kan eigenlijk grotendeels... Uh, nou, of volledig worden opgelost in het gebied. Uh, weliswaar, en dat hecht ik wel aan om dat te benadrukken, in deze fase geldt ook uh, dat de definitieve aantallen nog niet vaststaan. Hè. Uh, er is uh, uitgegaan van een aantal van 34 bijvoorbeeld sociale huurwoningen ten behoeve van de berekening, uh, maar dat kan ook wel. Um, um, um, minder worden en dat hangt af gewoon van de precieze intekening van uh, de gebouwen en de appartementen et cetera uh, en dat heeft dan uiteindelijk ook effect op uh, nou, hoeveel parkeerplekken je um, moet realiseren maar grosso modo staat dat heel duidelijk uh, toegelicht um, ik, eh, denk dat ik, eh, ik, ik begin met de inbreng van de oudere partij. Die was ook als eerste aan het woord. Eh, u noemt een aantal punten die eh, expliciet ook zijn toegelicht in de raadsinformatiebrief. In antwoord op uw vragen. Eh, daar is al een uitwerking opgenomen van het parkeren. Maar nogmaals, hè, dat is uiteindelijk ook afhankelijk van de definitieve aantallen. Eh, er gaat ook nog wat... Eh, eh, en, um, nou, ik ben even kwijt, Sorry. Ja, er, er verdwijnt ook wat commerciële plinten. Aan de andere kant komt dat ook weer terug. Maar dat zijn allemaal zaken die nog um, definitief verrekend uh, moeten worden. Hè, er zijn nu 306 uh, parkeerplekken. En met deze uh, bebouwing moeten er nog uh, nou ja, 174 worden toegevoegd, en daarbovenop nog de 160 die zijn toegezegd aan. Spelles plus nog de 150 die, um, die er nu ook zijn in het kader van de openbare parkeerruimte. Maar in de beantwoording van de vragen hebben we dat zo uitvoerig mogelijk als we in deze fase kunnen um, toegelicht. Um, u hebt ook um, genoemd het, um, uh, het, het, het, het draagvlak, de gesprekken. Nou, de gesprekken hebben plaatsgevonden. En een van de meest prominente bezwaren. ...is de hoogte van de bebouwing aan de Engelbertstraat. Um, nou, Eigenlijk, he, meneer Wierijk zei dat ook, um, liever twee lagen. Uh, in de visie staan er drie. En de reden dat we dat hebben gedaan is niet alleen stedenbouwkundig... ...maar dat heeft ook te maken met uh, het aantal woningen dat we willen realiseren. In twee lagen uh, passen simpelweg minder woningen uh, dan in drie met een accent van vier... En dat is wel het dilemma. En als ik eh, naar mevrouw Gurrenzon, die heeft een aantal jaar teruggeblikt. En, en dat is ook hier op dit moment wel wederom het dilemma. De balans tussen de omgeving eh, en de inbreng van de betrokkenen in het gebied, waar ik overigens zeer aan hecht, in relatie tot andere ambities van de gemeente. Namelijk het toevoegen van woningen, en het toevoegen van woningen voor jongeren, en het creëren van een hotel om. ...onze economische ambities waar te maken. Um, en daar ontstaat soms spanning tussen. Maar ik denk wel dat het uh, goed is om te beseffen dat dat, uh, dat echt is gepoogd... ...om zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Maar dat we tegelijkertijd niet onze eigen ambities hebben willen loslaten. Um, voor wat betreft de sociale huurwoningen, daar vroeg meneer Kramer ook naar... En in deze visie is uh, opgenomen wat daarover is afgesproken. Het begon natuurlijk in een van onze eerste raadsvergaderingen met het amendement uh, dat door de OPZ uh, was ingebracht met de 30% sociale huur. Uh, dat is verder aangescherpt in het coalitieakkoord door te zeggen van: nou, we realiseren op, in dit uh, gebied uh, de sociale huur op het terrein van uh, bij de entree. Um, en daar is in deze visie uitvoering aan gegeven. Um, u zei ook, um, ja, de raad wordt buitenspel gezet. Maar dat is juist niet de bedoeling. Ik wil juist dat u eigenlijk he, vergelijkbaar of indachtig de discussie ook... die we bij het Badhuisplein hebben gehad... dat u nu um, een uitspraak doet over die visie... zodat ik ook... Um, en dat het college ook weer verder kan met de uitwerking daarvan. En ook de gesprekken, bijvoorbeeld met het Palace Hotel. Um, want ik vind het heel erg belangrijk dat u daar wat van vindt. Um, vindt, u het een, uh, vindt u het goed, dat die ontwikkeling daar? Um, hecht u, uh, um, zegt u ja, wethouder, ik uh, ben het met u eens. Ik vind dat we voor drie lagen daar moeten gaan. Of zegt u nee, het moeten er twee zijn. En die basisuitspraken heb ik echt nodig om... ...verder uit te kunnen werken. Want dat, dat heeft op alles eigenlijk verder uh, impact. Dus nogmaals, het is zeker niet de bedoeling om de raad buitenspel uh, te brengen... ...het is juist de bedoeling om u uh, in positie te blijven houden. Um, mevrouw Geurelson, die, um, um, nou die, die uh, heeft ons meegenomen uh, terug in de tijd... Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma is ook het nodige beantwoord in de raadsinformatiebrief. En een deel van de punten die daarin stonden zijn wel gerealiseerd. Als het bijvoorbeeld gaat om de verbinding met het station en het stationsgebied. Dat is natuurlijk opgeknapt. Maar ook als het gaat om ideeën die daarin vervat zijn. Bijvoorbeeld Het hotel. Uh, ja, daar, daar zijn we niet van afgeweken. Maar wat wel telkens is gebleken, en dat heb ik net ook proberen toe te lichten... is toch dat, dat bij de verdere uitwerking het draagvlak wel steeds een, uh, ja, een uitdaging is. Laat ik het zo zeggen. Uh, voor wat betreft het parkeren hecht ik er wel aan om uh, een onderscheid te maken... tussen de aantallen nieuwe plekken die je moet realiseren... Zoals je dat moet bij elke ontwikkeling. En anderzijds het parkeerbeleid. Meneer Deen die, die gaf aan van... moeten we dat niet afwachten tot dat is uitgewerkt... Voordat, eh, voordat je daar verder mee gaat. Maar ook op basis van nieuw parkeerbeleid... zou je toch extra parkeerplekken moeten realiseren. Want dat is het uitgangspunt voor iedere nieuwe ontwikkeling. Dat je ook eh, parkeerplekken daarbij eh, moet realiseren... Maar, en daar, hechten ook, uh, of daar vragen ook wel de, de VVE's naar... is wie mag er straks parkeren op die parkeerplekken? En dat is inderdaad een vraag uh, die je uh, uh, via de lijn van, van het parkeerbeleid kunt beantwoorden. Uh, maar ook daarvan is al een uitgangspunt uh, door u vastgesteld. Dat u zegt, nou we willen eigenlijk één regime... ...voor heel Zandvoort, waarbij we de meerdaagse bezoekers uh, op de randen willen laten parkeren. Um, ik wil niet uh, het een op het ander laten uh, wachten wat dat betreft. En ik denk dat er voldoende handvatten zitten in de visie... ...om uh, nu verder te gaan met de uitwerking uh, daarvan. U um, vroeg naar uh, de 54 woningen en 34 uh, sociaal... Nou, dat, dat, wil ik toch benadrukken, dat zijn indicatieve aantallen. Het hangt echt af van het definitieve ontwerp van de bebouwing, hoeveel het er uh, precies uh, zijn. En voor wat betreft sociaal heb ik, ja, heb ik uitgevoerd uh, wat, dat betreft wat u hebt uh, beslist. U uh, gaf aan, u uh, vroeg ook naar de erfpacht situatie met betrekking tot de passagepanden... Uh, uw collega's van D66 en de oudere partij Zandvoort hebben daar schriftelijke vragen uh, over gesteld. En ik wil eigenlijk uh, de vraag die u daaromtrend stelt ook schriftelijk uh, afdoen. Voor uh, wat betreft uh, de Zandvoorter, uh, daar vroeg de heer Algebali van GroenLinks naar... Uh, de, Laat het verofd die is niet van de gemeente. Die is in, in particulier eigendom. Um, en uh, er zit ook geen WVG op of iets dergelijks. Dus het is, uh, niet, uh, het is niet aan de gemeente. Dus hij staat er nu. Uh, en um, in een, ja, mogelijk dat er in de toekomst daar nog wel een ontwikkeling gaat plaatsvinden. Um, maar hij is niet, niet van ons. Um, en, en de tekening kan in een vervolgstadium best gemaakt worden met of, of zonder... Um, maar ik dacht, ik vind het wel goed om dat, um, om dat te zeggen, dat het antwoord er niet uh, van ons is. Um, meneer Stefan, u vroeg um, naar. Um, eigenlijk gaat u in op een aantal vragen die de strandwachters ook uh, hebben uh, gesteld. Wat is nu de afbakening van dit project? Ook hier geldt dat het boulevard er buiten valt. Dus het boulevard-project um, is echt een ander project. En natuurlijk zoeken we wel de aansluiting in de openbare ruimte en dergelijke. Het moet wel eenzelfde uitstraling hebben. Maar uh, het zijn wel twee verschillende projecten met een uh, verschillende scope. Uh, de trap, uh, nou, dat heb ik ook al uh, net tegen de heer Lemmens gezegd... voor wat betreft uh, de afgangen, uh, richting het strand of over het strand... die valt dus buiten de scope uh, van dit project. En als dat in deze fase nog niet goed is of correct is weergegeven, ja, dan, dan kunnen we dat... Uh, bij definitieve ontwerp moet dat natuurlijk wel kloppen... maar het valt nogmaals buiten de scope uh, van dit project. U vroeg ook aan Holland naar Holland Casino. O, zou Holland Casino niet uh, verplaatst kunnen worden naar, uh, uh, naar de entree? Ja, als Holland Casino dat ook ziet zitten, ja, nou, dan zou dat kunnen. Maar het is uh, nogmaals, Holland Casino... Ja. Het het is een staatsbedrijf, maar het is het niet van de gemeente. Die hebben ook een autonome bevoegdheid om natuurlijk uh, ja, te doen met hun eigen grond uh, wat zij willen. En ook uh, ja, dat al dan niet uh, um, uh, te verhuizen. Um, ja, ik ik uh, herken me in de, in de woorden van uh, uh, mevrouw Van der Veld ook van de GBZ. Um, nou, en nogmaals, hè, ook dit is een visie. Ik heb, uh, vind het belangrijk dat er een uitspraak wordt gedaan zodat ik uh, uh, verder kan. Ook hier geldt de procedure van een SPVE dat uiteindelijk door u wordt vastgesteld. Uh, maar ik hecht er wel aan, kan ik op deze voet verder? Bent u akkoord met die drie lagen? Bent u akkoord met de ontwikkeling op het pellesgebied? Zodat we verder kunnen en uh, aan de slag kunnen gaan met verdere gesprekken en een verdere uitwerking. Dank u voorzitter. Uh, uw vraag is duidelijk en die kan uh, beantwoord worden in de tweede termijn uh, dat ga ik ook aan u vragen ik heb navraag gedaan als het gaat om de agenda er staan nog uh, twee onderwerpen op en, uh, onderwerp 8.8 beleidsvisie armoede en schulden daar zit een verordening aan vast die uh, voor uh, uh, dit nieuwe jaar vastgesteld moet worden dus ik doe een klemmend beroep op u en ook gezien het belang van het onderwerp, uh, wat veel standvorders aangaat, dat we dat punt 8 wel gaan behandelen. We kunnen eventueel de dienstverleningsstandaard die wel in januari gaan behandelen. Dus ik doe daar een klemmend beroep op u en, uh, om dat toch te gaan behandelen uh, uh, vanavond. En ik geef u nu de gelegenheid om de tweede termijn in te gaan. Wie mag ik daarvoor het woord uh, vragen? De heer gaat u gang. Ja, dank wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Ik vind de uitspraak die de wethouder doet met betrekking tot uh, de Zandvoorten een interessante. Want als dat zo is, als het niet onze gronden zijn... ...hetzelfde geldt voor de bedrijfspanden onder de Van Venema Pleinflat. Um, dan is het raar, mijn inziens, dan dat die uh, weg worden gehaald uit een stedenbouwkundige visie. En waarom is dat raar in mijn ogen? Omdat dat een andere kijk op het plein geeft... Uh, wanneer zij er wel staan. Want het is niet van ons, dus we kunnen het moeilijk wegtoveren. Dus de vraag is: waarom is de keuze gemaakt om die weg te halen uit de stedenbouwkundige visie? Als dat nou, nu niet uh, speelt. Ik ben echt heel benieuwd naar dat antwoord, want ik sta dan niet de keuze dat het ja, eruit is gehaald. Interruptie. De heer Kramer, u heeft een interruptie voor de heer El Kabali. of wil u gebruik maken van uw tweede termijn? Gebruik maken van de tweede termijn, voorzitter. Gaat hij gang. Gaat die gang. Nou, allereerst uh, sluit ik me aan wat de heer Elke Bani net zegt. Uh, dat is ook een beetje wat ons opvalt uh, in alle tekeningen. Uh, Snak Jan is gewoon weggelaten. En ook uh, bij de onderbouwing van de Venema flat zijn ook gewoon winkels weggelaten. Uh, dat geeft een hele andere kijk op zichtlijnen. Uh, dan uh, nu voorgesteld wordt. Dus uh, ik zou uh, zeker uh, de wethouder willen aanbevelen... om uh, dat zo snel mogelijk uh, terug te laten brengen in uh, de visie. Uh, dan het volgende. Uh, de wethouder vraagt van... Uh, geef mij handvaten uh, waar ik uh, mee aan de gang uh, kan gaan. Nou, wij zijn duidelijk geweest over uh, de bebouwing aan de Engelbertstraat. Uh, en uh, ja, wij hebben ook uh, zeg maar... Uh, uh, gekozen voor 30% sociaal. Maar uh, als dat uh, zeg maar om financiële redenen maar vooral ook uh, maatschappelijk hè, uh, omwonenden die, laat ik het maar even gewoon zeggen een Berlijnse muur voor zich krijgen. Hè. En uh, mevrouw Van der Veld zegt dan wel, niemand heeft recht op uitzicht. Nee, dat hebben ze ook niet. Maar op zo'n korte afstand eh, drie lagen voor je eh, zeg maar flat te krijgen. Ja, eh, volgens mij is dat niet maatschappelijk gewenst. Dus eh, wat ons betreft, het liefst minimaal één, en daar leveren wij eh, graag woningen eh, voor in eh, en eh, met de toezegging dat de wethouder eh, zeg maar eh, op zeer korte termijn met alternatieven daarvoor komt. Dat is één. Het tweede is over bouwspallers doen wij geen uitspraak. Um, en wel uh, om de volgende reden. Uh, de wethouder zegt dat uh, VVE, uh, uh, VVE Bouwerspallas enthousiast is. Um, nou, ik weet niet met wie ze heeft gesproken, maar waarschijnlijk met de initiatiefnemer van het hotel. Ja, die zal zeker uh, enthousiast zijn, want uh, het is zijn initiatief. En, uh, maar uh, ik heb andere geluiden gehoord van uh, bewoners die daar wonen. En uh, die waren uh, niet al te uh, spreken over hoe het proces uh, verlopen is. Want er is uh, zelfs nog ineens geen enkele uh, vergadering van eigenaren geweest. Waarin ze dit hebben kunnen bespreken. Laat staan dat ze besluitvorming hebben kunnen doen. Dus um, wat mij betreft uh, is deze visie uh, om reden dat u gewoon als gemeente geen enkele positie heeft bij uh, bouwerspallas, terwijl u toch uh, zeg maar uit uh, uh, bouwerspallas gronden nodig hebt om dit te realiseren. Dus uh, voor mij is de eerste stap, uh, ga terug naar uh, de vereniging en probeer daar het commitment te krijgen. En, uh, want ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen zeggen, waarom moeten wij aan drie zijden omsloten zijn door een hotel... Terwijl er ook al in het gebouw zelf hotelkamers zijn. Nou, ik heb het uh, in mijn pleidooi al gezegd. Uh, dat zal zeker niet het woongenot uh, van die uh, bewoners ten goede komen. Voorzitter, bedankt voor deze tweede termijn. Uh, er zijn meer mensen die zich uh, gemeld hebben. De heer Deen in de hoek. Gaat u gang? U zit ja. bij mij in de hoek op het scherm. Ja, de ik dacht in de hoek. Hoe weet u nou dat ik in de hoek zit? Maar uh, in oh. ieder geval dank u wel, voorzitter. Nog even twee uh, kleine verduidelijkende vragen. Het kan, misschien heb ik het gemist hoor. Ik had het beginstukje van de wethouder even gemist. En ze heeft een heel lang betoog gehouden. Uh, hartstikke mooi. Uh, maar gaat de wethouder nou de strandpachtersvereniging Zandvoort ook meenemen als stakeholder? Dat nog even voor de duidelijkheid. En um, wat was nou de insteek met het huidige uh, Palace Hotel? Ik had nog de vraag gesteld over de staat van onderhoud daarvan. Zijn daar plannen uh, voor om dat te realiseren en zijn daar financiële middelen voor? En als die plannen er zijn, kunt u ons daar dan inzage in geven. Dat, dat graag nog eventjes. Dank u. De heer Hermsen, maakt u gebruik van die tweede termijn? Niet, dank u wel. Uh, de VVD, maakt u gebruik van de tweede termijn? Mevrouw Keurensen, gaat u gang. Gaat u gang. Als het goed is, doe ja, hij doet het. Hij doet het. Um, voorzitter, de, de, de, de vraag was eigenlijk um, of wij uh, tegen deze visie ja kunnen zeggen en of we zeg maar akkoord zijn. Want zo gaf de wethouder het aan met uh, het uh, drie lagen op, uh, uh, aan Engelbertsstraat uh, en zeg maar de bouwvolumes uh, uh, naast het bouwenspels. Uh, voorzitter, daar uh, kan de VVD niet mee instemmen. En zoals eerder gezegd, het is uh, meer dan alleen maar het, het, het nee zijn. De wethouder is gevraagd om te, op de participatie in te gaan met een plan. En ze komt terug met een particulier initiatief, wat niet op draagvlak kan rekenen. Wat de ambities van de gemeente, als het gaat om woningen, tekort doet. Uh, wat we namelijk uh, op andere plekken hadden we zelf veel meer woningbouw kunnen realiseren. De financiële consequenties zijn absoluut niet bekend. En dan nogmaals ga ik het hier herhalen. Er is een toezegging gedaan dat voordat wij dit zouden bespreken, zeker ook met elkaar financieel zouden bekijken wat de consequenties zijn van mogelijke plannen, waar we, waar we, aan welke knoppen we zouden kunnen draaien. Dat is niet gebeurd. Dus we weten ook financieel uiteindelijk niet waar we ja tegen zeggen, ook niet. En dan komt die toch weer, omdat het parkeren hierin is niet is meegenomen. Dat is een kostenpost. En uiteindelijk zou je dat in je resultaat mee moeten nemen. Dat gebeurt niet. Dus op, vanuit die vlakken kunnen wij op de vraag, zoals de wethouder die net heel concreet stelt, alleen maar zeggen: nee, dat kunnen wij dus niet. Dank u wel, VVD. Uh, CDA, de heer Stefan, wilt u gebruik maken van uw tweede termijn? Um, ja, heel kort. Graag. Echt heel kort, al zit u me, zo ben ik in uw beeld. Ja. ja, volgens mij uh, uh, uh, ik wil ik alleen een, één punt aangeven. Uh, volgens mij zitten uh, wel, wel degelijke financiële uh, uh, stukken onder. De, de giks, maar uh, dat moet ik even nakijken voor de raadsvergadering. Maar uh, ik meen dat mevrouw Geurens daar, uh, Dat is anders. Uh, maar ik, ik zal de Grieks erbij pakken voor de raadsvergadering. Dank u wel. Waar uh, even daarbij? Mevrouw de Vries, maakt u gebruik van uw tweede termijn? Dank voorzitter. Ja, graag uh, heel kort. Uh, eigenlijk is het enige wat ik wil doen en echt met klem te vragen dat we gewoon gaan bouwen voor degenen die dat nodig hebben. En ja, Wat betreft was het dan ook een hamerstuk geweest. Dus uh, uh, daar laat ik het bij. Dank u wel. Uh, mevrouw Cunst, u wilde reageren in de interruptie. Op de heer Steffen, begrijp ik. Gaat u gang. Microfoon. Ja. Ja, nu dat is wel. Voorzitter, het klopt, er zit een geks bij. Worden, wij worden ook geacht die vast te stellen. Maar dat is een vertaling van de visie. En op het moment dat die visie niet compleet is... en niet alle uh, zaken meegenomen, in zijn opgenomen... waaronder onder, dus het parkeren en dergelijke... kan je die geks ook niet vaststellen. Daarnaast is het wel heel wezenlijk van belang... Uh, op het moment dat je gaat bouwen op Andermans terrein... Uh, komen de kosten uh, en de baten uh, ons niet ten goede. Uh, dus het gaat om een stukje grondverkoop. En dat is eigenlijk het hele, hele resultaat zou je moeten halen uit het deel van de Engelbertstraat. Nou, dat is op een gegeven ogenblik... Mevrouw Verheijen klikt van nee, niet vanuit de Engelbertstraat. Maar uh, ik weet het niet, maar het is op het terrein van het Pellersgebied. Dat is niet onze grond, dat is een erfpak uitgegeven. Dus hetzelfde zoals u zegt met Corendon, waar wij, uh, wat niet meegenomen wordt in de Grex. Kan dit dan ook niet meegenomen in de Grex? Of... U heeft het niet juist uitgelegd. U krijgt zo'n antwoord dan. Uh, want het laatste woord is zo dadelijk... mevrouw uh, Keurzen aan de wethouder. Dank u wel. Uh, Gbz gebruik maken van... de uh, laatste mogelijkheid tweede termijn? Alles is eraan, denk ik. Oké, okay. hetzelfde. Dank u wel. Het laatste woord aan de ja. wethouder. voortgang en... Uh, Laten we maar zien waar het schip Oké. Okay. Ja, nog meer geld. Uh, de wethouder heeft het laatste woord. Uh, collega's, gaat u gang. Ja, dank u wel uh, voorzitter. Ik uh, um, zal beginnen bij de heer El van GroenLinks. Uh, in deze visie ligt inderdaad de focus op uh, de nieuwe bebouwing. Uh, en dat is geprobeerd uh, uh, weer te geven. Het is ook niet zo dat ze definitief verdwijnen. Mogelijk hè, uh, gaat dat wel gebeuren, maar dat is zeker nog geen uh, zekerheid. En uh, als u daar behoefte aan heeft, dan kunnen we daar in een vervolgstap ook, een, um, um, ook visueel beter uitdrukking uh, aan geven. Um, maar de bebouwing... Um, de focus lag echt op de, de nieuw toe te voegen uh, uh, gebouwen. Um, maar het is niet zo dat ook uh, de zandvoort er binnenkort uh, um, verdwijnt. Die is niet van ons. Um, ik, ik zie allemaal handjes, voorzitter. Ik, uh... Nou, nou ik, ik heb er ook een handje gezien. Ja, dat wordt toch dat liedje zo dadelijk, denk ik. Dus uh, maar een beetje oh, ja. inzingen en instuderen, de lucht in. Uh, mag, maakt u uw verhaal even af mevrouw Keurzen, dan laat ik nog één uh, iemand met zijn handje antwoorden. Ja. De, mevrouw Verheij zal het, uh, het verhaal inderdaad uh, uh, afmaken. Um, um, ja, meneer uh, Kramer geeft duidelijk aan een voorkeur voor, voor twee lagen uh, met de uh, bebouwing... Uh, uh, van, ...of de bouw van sociale huur uh, elders. Maar u noemt het ook een, een Berlijnse muur. En dat is natuurlijk weer niet uh, de bedoeling dat het dat gaat worden... ...want we willen natuurlijk juist die mooie uh, uitstraling. Um, voor wat betreft um, de VVE... En, um, he, ...heb ik daarmee gesproken met initiatiefnemer? Ja, zeker. Maar er is ook een brief binnengekomen uh, namens de VVE van Pelles... Waarin eh, de, het enthousiasme over deze plannen en de participatie wordt onderschreven. Die is, nou, ik, ik geloof vandaag, eh, ook binnengekomen. Dus, dus mijn beeld is wel dat eh, dat, dat draagvlak eh, er is. Want dat, ja, dat heb ik in die brief eh, gelezen. En dan denk ik dat het goed is om toe te lichten hoe het nou precies zit... met de gronden waar die uitbreiding... Eh, bij Pellis wel of niet word, worden gebouwd. Uh, In de raadsinformatiebrief die u vanmiddag heeft ontvangen... Uh, staat ook een kaartje waarop dat best duidelijk wordt aangegeven. Uh, want de, de, de toevoeging van de bebouwing aan de noordzijde en aan de zuidzijde... Uh, het idee daarvan is dat dat op onze grond plaatsvindt. Dus in die zin hebben wij wel positie, maar nogmaals, ik ga niet die stappen verder verkennen als, als u zegt: van, Nou, ik, ik noem maar wat, ik wil daar helemaal geen uh, hotel. Maar het is niet zo dat wij als gemeente geen enkele uh, positie hebben, um, want die grond um, is van ons. Um, meneer Deen, u vroeg: De Strandpachtersvereniging, zie ik hen als stakeholder? Uh, ja, zeker. Op, uh, nog veel meer fronten dan alleen het entreegebied. Uh, en u vroeg nog naar de huidige staat ook van het Palace Hotel. Um, het Palace Hotel, um, waar, ja, het Palace Gebouw laat ik dat zo zeggen. Want het, uh, het gaat om het hotel, maar het gaat ook voor een deel natuurlijk om woningen. Uh, daarvoor is de VVE natuurlijk primair verantwoordelijk om die verder op te knappen of iets dergelijks. Want ook hier geldt. En ...dat dat gebouw niet van ons is. Dat is een gebouw wat in bezit is van nou ja, zowel het hotel als de eigenaren van de woningen uh, daar. Um, ik heb wel het idee dat daar ook... Uh, er we, we vinden wel gesprekken over plaats, maar nou ja, eigenlijk geldt hier hetzelfde als bij de rotonde uh, flat. Dan vind ik het wel heel belangrijk om nog even toe te lichten... Um, over nou ja, de locatie waar die bebouwing plaatsvindt, dat heb ik uitgelegd. Hè. Het, het vindt dus ook voor een groot deel plaats uh, uh, op het terrein van Zandvoort, van onze gemeente, uh, van, van ons dus. Um, voor wat betreft de financiële consequenties, um, in de greks is wel degelijk rekening gehouden um, met uh, parkeren en een onrendabele top. Al waren het maar vanwege die 160 uh, uh, parkeerplekken die we aan uh, de Palace VVE beloofd hebben. Uh, dus dat is wel meegenomen als uh, zodanig. En um, nou ja, dus dat, dat, daar hecht ik aan. En een tweede punt uh, wat ik toch wil meegeven, is dat er morgenavond uh, over de Grek, zoals u weet is, is die geheim... Uh, mocht er behoefte zijn om daar uitvoeriger over door te praten, dan is daar morgenavond om 8 uur gelegenheid voor. Ja, uh, en, en via de griffier uh, kunt u aangeven of u daar uh, uh, wel of niet bij aanwezig uh, kunt zijn. Want het is uh, wettelijk nu eenmaal zo dat we over de geheime stukken niet digitaal mogen vergaderen. Dus vandaar dat deze uh, gelegenheid uh, er ook is. Um... Ja, dus, dus nogmaals, hè, we, we proberen aan, aan uh, de kant van de Engelbertstraat uh, woningen te realiseren. Uh, we zijn voor uh, de hotelontwikkeling, omdat om dat echt ook van toegevoegde waarde is nou, voor toeristisch-economisch uh, belang uh, van Zandvoort. Uh, mocht daar behoefte aan zijn, uh, er is een, een uh, uitgebreide beantwoording van de vragen van de OPZ uh, uitgegaan. Waarin onder andere al gedetailleerder wordt aange, ingegaan op het parkeren. Mocht u daar nog vragen over hebben, dan, dan belt u mij uh, gerust. Meneer Deen, misschien kunnen we zelfs wel een soja cappuccino gaan drinken. Um, maar ik hoor dat dan in elk geval graag. En um, um, ook hier geldt, hè, als u nu zegt van nou um, die visie en het SPVE en hoe zit dat, als, als u daar behoefte aan heeft en het geeft u meer comfort... dan geldt ook hier uiteraard dat ik, dat ik uh, ja, met liefde eerst nog het SPVE aan u voor wil leggen... voordat dat de inspraak uh, ingaat. Maar ik hoop ook dat u inziet dat deze visie is wat het is. Dat we echt al uh, wat verder zijn met parkeren dan, dan bij het uh, Badhuisplein. Dat we hebben getracht om zoveel mogelijk draagvlak uh, te creëren... En nadat sommige belangen van de gemeente uh, nu helemaal niet helemaal in lijn zijn met die van een aantal uh, inwoners. Uh, voorzitter, dank u wel. Uh, dat is prima. Daar laten we het ook bij. Uh, u heeft uiteindelijk een aanbod gedaan uh, om, ik neem maar al niet alleen met de heer Deen, maar ook met anderen nog wel een kopje oh. cappuccino te willen drinken. Dus als u vragen heeft, kunt u die nog volop stellen. Ik constateer dat het een bespreekstuk is, net als het vorige onderwerp. En dan gaan we nu naar uh, wat mij betreft het laatste onderwerp en dat heeft te maken met de beleidsvisie armoede en schulden. Ik zal het heel kort toelichten. Deze beleidsvisie beschrijft hoe de komende jaren 2021-2024 invulling wordt gegeven aan het voorkomen en bestrijden van armoede, geldzorgen en schulden. In 2016 ...heeft deze raad de beleidsplannen minimabeleid 2016-2020 en het heette toen stevig op eigen benen staan vastgesteld. Die ambities en voorstellen zijn nog steeds actueel. En vanuit een gewenste integrale aanpak zijn de beleidsplannen samengevoegd tot één nieuwe beleidsvisie op armoede en schulden. Omdat dat sterk bij elkaar verbonden is. En dat zal zeker in deze tijd met de coronacrisis uh, nog wel eens gevolgen op de korte en langere termijn hebben. De verwachting is dan ook dat er een toename zal zijn uh, van standvoerders met een laag inkomen en op schulden. Ik ga ook even aan waarom we dat vanavond uh, behandelen. Dat heeft uh, te maken met het feit dat tijdens de behandeling van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, WGS... een amendement aangenomen is waarin de gemeenten verplicht worden om een verordening vast te stellen... ...over de termijn waarbinnen beschikking wordt afgegeven. Dus dat geeft het belang van het onderwerp voor het einde van dit jaar aan. We hebben geen sprekers op dit onderwerp. En ik uh, wil het woord dan uh, geven. We gaan nu van uh, klein naar groot aan. Dus eerst aan GWZ. Mevrouw van der Veld, mag ik u het woord geven? Dank u wel, meneer de voorzitter. Heel mooi voorstel. Heel mooi. Dat gaan we gewoon doen. ...per deze. Doen, mooie oproep. Uh, Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik maak iets langer gebruik van, uh, van de tijd ondanks het laatste uh, tijdstip. Want dit is wel een heel belangrijk onderwerp. De Partij van de Arbeid wil graag starten met een compliment. De gemeente komt echt op voor haar inwoners met een laag inkomen en schulden. En dit is de belangrijkste conclusie voor de Partij van de Arbeid. En de Zandvoortpas en andere goede regelingen zijn er om ons inwoners met een laag inkomen te ondersteunen. En in deze tijd is het gewoon heel hard nodig. Um, een op de vier jongeren in Zandvoort, geluid over in armoede, staat daar op achterstand. We hebben daar vragen over gesteld. We zien dat dat in deze nota goed onderkend wordt. Maar de vraag blijft: doen we, doen, we goed, doen we dit goed genoeg? Want meer kans op een financieel zeker bestaan begint al in je jeugd. Uh, bijvoorbeeld, die vergoeding huiswerkbegeleiding. Is dit voldoende of moet het zonder kosten zijn? Zodat in het onderwijs de kansen niet van het inkomen van de ouders afhangen. Nou, ik hoor graag van de wethouder en mijn collega's wat die daarvan vinden. Um, het is heel goed om te zien dat 90% van de mensen die in aanmerking komen, wordt bereikt met het beleid. Dat is echt een prachtig resultaat. Want hulpvragen bij geldproblemen is niet makkelijk. Schaamte dus speelt een rol, maar ook onwetendheid. En Partij van de Arbeid heeft vaak gepleit voor meer communicatie. En we hebben erg veel waardering voor de wijze waarop dat nu gaat. Veel bekendheid, grote stappen, ja, Paul. Maar toch zien we een drempel die wat ons betreft nog slecht moet worden. En die wil ik hier benoemen. Um, de beleidsvisie heet armoede en schulden. En, de, en het gaat om een financieel zeker bestaan. Dat is een prima streven. Maar om die kansen te krijgen moet iemand wel bellen met de afdeling armoede, minima en schuldhulp. En dat is volgens ons de schaamte in stand houden in plaats van wegnemen. En ook de wethouder heeft in dit stuk niet langer de portefeuille werk eh, en inkomen. En is geen wethouder financiën meer, maar wethouder schulden en minimaal. Eh, het team dat wij ontmoeten bij de evaluatie van dit, eh, en het standkomen sprak van geldzaken en geldzorgen. En dat lijkt ons een veel betere titel om mensen met financiële problemen over te halen en hulp te vragen. En ik zou de wethouder willen meegeven om voortaan deze termen te hanteren. Het positief te benaderen. En ik hoor graag van hem of hij die, om mijn suggestie over wil nemen. Dan voorzitter, meer, meer mensen krijgen deze probleem. Ik heb het al net gezegd. En de vraag is natuurlijk, kunnen we die groei, die toevloed die er gaat komen aan? We hebben het coronafonds. Uh, er staat, het gaat nou lettend, uh, uh, bekeken worden en aangepast. En onze vraag is... Wat wordt hiermee bedoeld? Want zoals u weet blijkt Partij van de Arbeid voor meer bewegingsruimte en budget voor de professionals. Uh, want dan kun je problemen vroeg oplossen en stapeling voorkomen. Uh, is dit de hulp die geboden gaat worden? Kan de portestaillehouder iets overzetten? En als het dan gaat om stapeling van schulden, dan blijken overheden zelf op vaak de grote boosdoeners te zijn. Snel naar de deurwaarder, et cetera. En Partij van de Arbeid vraagt zich af, wat doen wij eigenlijk als gemeente Zandvoort zelf om dit te voorkomen? En hoe is het invorderingsbeleid van de gemeente? Ik hoor dat graag. En tot slot uh, nog twee zaken, korte zaken. De Voedselbank uh, heeft gemiddeld 22 gezinnen. Uh, en eigenlijk, en het klinkt gek, lijkt ons dat weinig. Het zijn er 22 te veel. Maar gezien het aantal huishoudens met financiële problemen, moeten meer mensen... Deze, hulp kunnen gebruiken, excuus. speelt ook hier schaamte een rol in onze vraag? En mag ik in dit verband een suggestie meegeven? Er bestaan tegenwoordig veel initiatieven met voedselbotsen om uh, voedselverspilling tegen te gaan, zoals de voetgo, of lokaal inkomen. En er is een MRA-initiatief samen met de Rabobank, Boeren met de Buren, uh, met een speciaal aanbod voor houders van een stadspas. Misschien zou dit ook voor zijn ik zou het fijn vinden als de wethouder dat wil laten onderzoeken. En tot slot nog even een compliment over de mondkapjes. Het Partij van de Arbeid heeft bij de begroting gevraagd... of dat gratis mondkapjes een onderdeel kan worden van de Zandvoortpas. En dit is gerealiseerd en daar zijn we erg blij mee. Kortom, heel veel waardering voor de visie en uitwerking. En we kijken uit naar de beantwoording van onze vragen en suggesties. Dank u wel. Ja. GroenLinks, de heer Elke Bali, gaat u gang. Ja, dank u voorzitter. En het voordeel dat mevrouw Kober voor mij is geweest... dat het mijn betoog wat korter is, want een deel van de vraag heeft ze al gesteld... en zal ik het dus niet herhalen. Um, ik wil ook opmerken dat ik het uh, erg zorgelijk vind... en mij ook wel echt uh, wat deed... toen ik las dat een vierde van de jongeren hier in Zandvoort opgroeien in armoede. Um, toen ik dat las, toen, toen gingen mijn nekharen overeind staan... omdat het nogal wat betekent. Een kwart van alle jongeren die in armoede opgroeit. En ik denk dat de prioriteit... Ook echt op dit punt moet liggen, wat betreft de armoedebestrijding. Want geen één jongere mag een vaste start hebben in het leven. En we moeten onze start zo, zo klein mogelijk maken, als die er dan al is. We hebben nog een aantal vragen wat betreft het stuk. Pagina 19, de statushouders. Statushouders krijgen een introductieprogramma waarin aandacht is voor het omgaan met geld en het toeslagen. In Harlem is een brandbrief gestuurd naar de gemeente Harlem van Zorg uh, Vluchtelingenwerk, waarin werd aangegeven dat vluchtelingenwerk het uh, onmogelijk een uh, onmogelijke op, opgave vond om met de budgetten die zij toen hadden uh, nou, het werk te kunnen doen. Uh, in 2020 was dit geregeld, maar hoe staat dit dan voor komend jaar 2021 en de periode die daarop volgt? Dan op pagina 22, plus, uh, Pluspunt en het Sociaal Wijkteam, er staat geschreven We onderzoeken de mogelijkheden om extra spreekuren te houden over de minimaregelingen bij Pluspunt. Op dit moment heeft het Sociaal Wijkteam in Noord twee inlooptijden van drie uur. Dit zijn op tijden waarvan wij denken dat uh, het weinig rendabel is. Denk wij ook op dan werktijden. Uh, en hoe staat het onderzoek wat betreft dit punt? En dan de laatste vraag die wij dan willen stellen omwille van de tijd. Heeft betrekking tot het zwemmen, wat ook benoemd staat in het stuk. Pagina 27. Extra aandacht is er voor zwemles bij Center Parks. Kinderen die daar Semles krijgen via het Jeugdsportfonds krijg een korting op zwemmlessen van Centerparks. Uh, het is natuurlijk een goed initiatief om kortingen te verlenen uh, en ook dan te krijgen, maar vindt de wethouder niet dat het tijd is voor gratis zwemmlessen, zeker in een dorp zoals dat van ons. Uh, en het is voor mij al een paar keer geopperd door onder andere de fracties van D66, maar zou school of daar ook niet een groter gelijke in zijn, zodat elk Zandvoorskind een goed diploma kan halen en dat daar geen drempel ontstaat uh, in lijn met wat mevrouw Koper hiervoor al zei. Dank u wel. Oké. Okay. PVV, de heer Deen, zag ik? Ja, dank u wel, voorzitter. Deze beleidsvisie ziet er, wat de PVV betreft, prima uit. Het stuk geeft uitvoering aan de verplichting en verantwoordelijkheid om beleid te formuleren op het gebied van het voorkomen en bestrijden van armoede, geldzorgen en schulden. Vandaag nog in het nieuws dat er in Nederland 1 miljoen mensen maar liefst onder het bestaansminimum leven. Ook de reactie van het college op het advies van de adviesraad Sociaal Domein Zandvoort is onze inziens goed. En de adviezen worden ter harte genomen waar mogelijk. Wij stemmen in met dit raadstuk. Dus wat ons betreft is dit een hamerstuk. Dank u wel. Dank u wel. Het CDA? Ja, ik had een anekdote voorbereid, maar omwille van de tijd. Uh, ik sta me aan bij de vragen van mevrouw Koper en uh, hamerstuk. Dank u wel. D66. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, D66 is heel blij met de aanpak geschetst in het ons voorliggende raadsvoorstel in Zandvoort. Meer kans op een financieel zeker bestaan. Het is goed leesbaar, helder hoe wij als gemeente er willen zijn voor onze inwoners, die door welke omstandigheid dan ook met schulden worden geconfronteerd, dan wel van een minimuminkomen moeten rondkomen. Het is namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook zijn wij blij dat er een speciale paragraaf is opgenomen voor de kinderen. Alleen hebben wij een vraag aan de wethouder met betrekking tot deze regeling. U geeft aan dat regelingen en voorzieningen zijn voor de Speelgoedbank in Haarlem. Wij menen dat hier zou moeten staan voor de stichting Speelgoedvijver de Lachende Kikker in Zandvoort. We wonen immers in Zandvoort. Graag uw reactie. Uiteraard zijn wij blij dat de aanbevelingen van de adviesraad zijn meegenomen. Door de coronacrisis worden er meer probleemsituaties verwacht en daar is budget voor vrijgemaakt. Dat juichen wij voor harte toe. Wel dient in samenwerking met de betrokken partners goed gekeken te worden hoe je de hulpverlening zo laag mogelijk en zo laagdrempelig mogelijk houdt. Er is namelijk nog steeds sprake van schaamte en niet altijd ervan op de hoogte te zijn dat wij als gemeente hulp kunnen en willen bieden. Voor D66 is dit dan ook eigenlijk een hamerstuk. In de vraag met betrekking tot de geregeling voor de kinderen naar tevredenheid wordt beantwoord. En ook wij willen de wethouder met deze beleidsvisie dan ook van harte complimenteren. Dank u wel. Duidelijk dank u te uh, groot. Fijn dat u ook weer bent. Uh, de VVD, wie mag het woord geven? Aan mij mag het u het woord op. geven, voorzitter. Hartelijk dank alvast. Uh, voorzitter, ook bij de VVD, is uiterst tevreden. En de vinden de Breitschiezen dit college spreekt dan ook een bijzonder positief aanpak uit. Chapeau voor de, voor, voor de wethouder. Uh, ik heb met grote aandacht ook de reactie van de adviesraad Sociaal de Mijn gelezen en uw reactie hierop. Nogmaals, de bedoeling en de inzet zijn gewoon goed. Maar met snelheid en daadkracht moet u het doen. Chapeau, voorzitter. Wij zijn er blij mee. Dank u, Hamerstuk. Kort en krachtig meneer Drommel. Uh, op mevrouw Keur, welkom vanavond. Ja, dank u wel voorzitter. Gaat u gaan. Uh, ook voor Openzet wordt dit een hamerstuk. En alles is eigenlijk al gezegd. Inderdaad complimenten. Ook complimenten aan advies sociaal domein. En het was uh, voor de rest een helder stuk. En uh, we wachten nog even op de antwoorden. Maar voor ons is het wel een hamerstuk. Dank u wel. lief. Het, het woord aan de wethouder. Gaat u gang. Ja, dank u wel ja, ik heb een eerste stukje gemist om een of andere reden van de partij van de arbeid dus die zal toch nog één of twee vragen moeten stellen uh, want op een gegeven moment viel het ook een beetje weg bij mij dus, uh, dus maar okay. maar dat, dat zien we wel naar aanleiding van mijn beantwoording in de eerste termijn in de eerste plaats uh, dank voor de complimenten dat u het stuk nog wilt behandelen want ja, het is een belangrijk stuk en inderdaad het is fijn dat we dat dus nu doen uh, Aanzien van uh, ja, inderdaad, uh, de, de schaamte, uh, de, de, wat het allemaal met zich meebrengt als je in de schulden zit, inderdaad. En daarom is het goed geldzaken en geldzorgen. En inderdaad, er wordt ook gevraagd: van uh, wilt u dan uh, als er iets is, kunt u ze u dan vragen naar de afdeling minimabeleid? Dus ik, ik omarm het.